jong, nou, zie ik je wel, maar hoor ik je nog jong, jong, jong, bij het nieuws voor doven en slechtvolgende. Vandaag uh, geen nieuws, want er is geen nieuws. Er is geen nieuws. Ja ja. Nou, uh, hoe heet dat? Ik heb die uh, dat laptopje aangesloten. Ik hoor je niet. Ik hoor je niet. Oké. Okay. Ik hoor je niet. En als je nou opnieuw Ik uh. hoor Nee. Ook kan dat omdat ik wel even kijken hoor. Misschien gebarentaal? De lettergreep. Ja, of, sta, of start Klinkt op? Een... Als. Nee, wacht even. Twee lettergrepen? Bende lettergreep. Eh. Uh, opnieuw Dat hoor op mij wel. Ja. Als ik zo een beeld zie, dan lijkt het wel of ik in een free record shop ben. Ik hoor jou, ik hoor jou. Ik. Ik zie je allemaal rekken met cd's. Ik denk ik ben live met de V-rackershop uh, ja. verbonden in het magazijn. Opnieuw opstarten Ja, ga je. Gang. Nee. Nee. Nee, hey, ik hoef niet opnieuw op die te starten. Ik heb net met iemand anders zitten skypen. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Ik, uh, dat was sprake en geluid goed dus. Ah, wacht eens even. Ik ga eens even kijken. Misschien, ja wacht even. En nu? Hoor je me nu? Nee dus. Dus als ik nou eens kijk. Want het raar is, ik hoor jou wel. Als ik praat, slaat hij ook uit, wacht daarvoor. Uh, ik denk die mixer misschien. Uh, dat daar iets niet goed zit. Uh, Skype-geluid, ja, die, die uh, staat bij mij gewoon open. We komen allemaal mensen online. Speakers. Luidsprekers hebben, ja, maar. uw uh, microfoon klinkt nogal zacht. Zeg jij dat nou of. Het geluid doet me? hier goed. Hoor je, mij? Het enige is, er komt niks binnen. Dus. Ik kan dingen eens opnieuw even opstarten, dan bel ik jou terug. is goed. Weet je wat er gaat? Oké, okay. nou, oké. Okay. Uh, dan gaan we het gewoon opnieuw proberen. Dan ga ik de Skype ook even uitgooien. De opname voor de podcast. Nee. Kijkers. Hallo? Hoor je me? Nou. De video doet het weer. Ja. En jij hoort mij ook. Hoor je me? Alleen de microfoon. ik hoor je microfoon. Dus er iets... zit iets met je microfooninstelling. Ja, hij staat toch gedimd. Ik zou zeggen Vika Manicam. Nou? Nee, ik heb geen manicam. programma. Ik heb geen manicem. Van de week was verdomme in één keer mijn antivirus verlopen. Echt? En maar geen, uh... oh, je logootje, zeg wel, Manycam. Dat je ik. via Manycam zit. Als ik naar jouw video kijk, dan zie ik een logootje van MiniCam. Wat raar, ik heb hem eruit gegooid. Ja. Wacht even hoor. Ik heb hem er echt uit geflikkerd. Wat raar, joh. Hoe kan dat dan? Als ik het beeld aan groot zet, is het weg. Apart. Als, als jouw video opstaat, dan komt die met het logoetje van Manicam. En dan, uh, zo gauw als jij in beeld bent, dan gaat het logoetje weg. En dan krijg je het video. Heel apart. Hoe <coughs> Nou, mijn virus was dus voorlopig van het week Ik het virus kennen en ik heb een nieuwe gekocht ja, Of ja, gewoon de licentie verlengd. Het rare is dat hij heeft helemaal geen waarschuwing heeft. Oh ja. Je zou denken dat hij een paar dagen van tevoren begint te jammeren van uh, verlengen. Je moet het verlengen, ga de virus wel nou verlengen. Kijk maar... ja, hier, kijk. Nu staat er Manicam in beeld. Wat gek. Raar, hè? Ja, Ja. is Was, zeker raar. Waarschijnlijk staat er ergens dan op de harde schijf toch nog een versie van Manicam. En staat die microfoon geactiveerd of zo? Ik weet het niet. Ja, dat zou best kunnen. Zou kunnen, zou kunnen, zou kunnen. Ah. Ik heb mijn camera afgewikkeld. Als je gewo gewoon in Skype is een andere microfoon selecteert. Uh, dan ga ik even Kijk, proberen. Ik kan het proberen. Branden. Ik weet alleen niet hoe dat gaat. Oh, wacht even, hier kan ik het zien. Uh, ik hoorde ik een uit. hele live um, contactgesprek. straks hoorde ik heel even je kunst, dat Instellingen, wacht even. Instellingen. Er uh, moet toch toch wat aan te doen zijn, lijkt me. Uh, geluidsinstellingen, juist geluidsinstellingen Luidsprekers. Lijn uitgang. Oh, wacht even. Nou moet je maar oh, horen. Weet je hoe dat kwam? Ik weet hoe dat komt. Ik had mijn uh, geluid. Nou hoor je me. Hoor je me nu? Nu moet je. Nou hoor je me. Nou hoor ik Maar luister, weet je hoe dat kwam? Ik heb uh, mijn uh, kleine laptopje. Of hoe noemen ze dat ding? Die, die tablet. Die had ik het geluid op de lijn ingang van mijn computer gedaan. En daarom vond ik raar. Hij nam de muziek op. Hij nam mijn stem op. Maar je kon niks horen via... Uh, mijn, uh, mijn dingen, ik kon niet meeluisteren, ik kon niet monitoren. Nee. Dus daar baalde ik van, ik denk, god, zie je Mickey, Maar ja, ik werk nou via de microfoon van mijn webcam. En uh, hij is ook, ik ben nou met dingen aan het opnemen, met uh, de M3W uh, uh, encoder. Mm -hmm. En, uh, maar ja... Uh, Jouw stem, ja, daarom heb ik het geluid ook wat harder gedaan, dat die jou ook in horen, hoop ik. Ja, kijk hoor. ik ja, kan mijn microfoon ook dichterbij zetten. Ja, kan ook. Maar, waar dat, maar het gaat om dat die microfoon die zit wat ver weg van de speakers, wat dicht bij mijn mond. Dus ik zal hem eventjes bij de speakers moet ik het geluid weer wat zachter zetten voor de het microfoon, want anders ben jij weer te hard te horen. Dan klink ik weer zacht. Dus even kijken hoor. Als jij, is, uh, ja, we zijn een beetje aan het experimenteren bij alle radio. Zeg nog eens wat? Ah, ik had wel een. Uh, ah, kijk, ik had wel een ideetje. Oh, zeg maar. Ja. Um, um, om te kijken of ze nog andere of je niet alles, of het niet mogelijk is om de een of andere manier om het gewoon uh, uh, voor een wat breder publiek te doen of zo. Het zou leuk zijn ja. Ja, want anders heeft het niet heel veel nut. Dan heb je, dat doe je ten, eigenlijk alleen maar van met z'n tweeën. Ja. Ja, hij is toch, uh, die vorige uitzending is toch uh, ruim twintig keer beluisterd. Oké, nou ja, dat dacht dat je meen. En dat it, staat it. natuurlijk ook in die blog, weet je wel. Mm -hmm. Maar het gekke, ik heb die pagina die jij gemaakt hebt van Alouwerade, mm -hmm. die had ik op uh, Facebook gezet. Ja. Yeah. En hij weigert hem. En uh, okay. ik had hem gezet op, uh, uh, hoe heet dat, die, uh, van Twitter. En daar, mm -hmm. en daar blijft hij wel in staan. Yeah. Alleen, ja. Alleen als okay. ik het van Archive erop zet op Facebook, dan wordt hij wel geaccepteerd. Raar, hè? Okay. Ja, dat is raar, want ik kan, ik kan natuurlijk gewoon op Facebook zetten, ja. dat is geen probleem. Maar ik heb een nieuwe account van Facebook, weet je wel, van de weken dan. Want ik moest me identificeren want hij fliep daar elke keer uit als ik hem uit had gehaald. Mm -hmm. En dat in combinatie met mijn telefoon, en dan moest ik elke keer inloggen. Dus hun dacht dan misschien bij Facebook, hé, hey, hij is gehackt ofzo. En ik gaf ja. aan dat ik het zelf was. Want dan moest ik weer van die fotootjes aanklikken. Die met elkaar klopten. Om te tonen dat ik geen robot ben. Nou, dat is ook gelukt. En op een gegeven moment gaf hij aan. Nadat ik weer waarop opstarten. En ik moest alweer mijn wachtwoord invoeren. Want wachtwoord is het probleem, want die wist ik uit mijn hoofd. En toen vroeg ze. Daar moest ik een ID-kaart foto van maken. Of van mijn uh, paspoort. En dan moest ik dat opsturen. Ik denk, ja, dat ga ik niet doen. Ik denk. Nee ik weet je wat, ik denk ik gebruik mijn echte naam gewoon en, uh, en ik heb al eerder mijn echte naam gehad, maar die deed het ook niet meer moest ik me ook weer identificeren ik had mijn geboortedatum, alles klopte daar zaten twee broers van me staan er als vriend op en ik kon er niks meer mee doen ik is elke keer wat met die gasten het ligt niet aan mij maar ik, ik doe daar niks geks mee of wat dan ook, ik blijf ook niet steeds zo'n wachtwoordverwisseling want op een gegeven moment weet je het ook niet meer uit je hoofd want ik schrijf alles tegenwoordig wel op en uh, ik heb de woorden zo eenvoudig gedaan dat het niet te raden is, maar dat het voor mij wel makkelijk te onthouden is. Dus is een buitenstaander die, uh, die komt er nooit achter. Want je moet wel eens als je woorden maakt dubbele letters gebruiken. Muis met dubbel S of zo. Of met uh, hoofdletter M. En dan aan het eind uh, nog een keer muis of zo. Ik zeg maar wat. Nou, daar komen ze nooit achter. Ik gebruik altijd scheldwoord. Dat kan ook, ja. En dan ja. het liefst, uh, het liefst of, gewoon een paar achter elkaar, zoals visitering-eikel. Ja, of hele gruwelijke ziektes. Nou, daar komen mensen die gebruiken dat sowieso niet als wachtwoord. Zeg die maar, daar kom je niet wel bij. Of beth trekken of zo ja, dat. is wel een hele goede ja. ja. 71, nee. 14. Hm. Ja, dan moet je gewoon met je met beetje gekrotte erachter ja, of zo. Nou, ja. nee, dat onthoud je altijd. Ja, dat doe je bijvoorbeeld 1855. Of 1724. De datum heb, heb, van een beroemdheid of zo, weet je? Ik heb, heb, heb altijd ja, nee. alles een eigen wachtwoord. dan dus. hey, doe je bijvoorbeeld 21 1889. Nou, dat is makkelijk, want iedereen kent hem. Hij heeft dezelfde initialen als Albert Heijn, dus dat zegt al genoeg. Ho, ho. <laughs> weet jij ja, allemaal ja. wie ik het over heb? <laughs> maar, eh... Uh... Er zijn inderdaad wel... Uh, er zijn twee beroemdheden op, met dezelfde geboortedaten. Er zijn wel manieren inderdaad om gewoon heel, hele goede wachtwoorden te hebben. En ja. hoe uh, het uh, belangrijk bij een wachtwoord is dat, je dat, dat het vrij lang is. Want ja. hoe langer het wachtwoord is, hoe moeilijker het te kraken is. Want dan neemt de variatie van uh, dingen. Want ik denk dat... Ik zal dat eens uitleggen, want ik heb me de laatste tijd heel veel video's daarover zitten kijken. En ik heb ook in... Kijk, um, zeg maar, hackers gebruiken geen Windows, hè. Die, die hebben computers waar bijvoorbeeld Debian op draait of Kali linux of zo. Mm. Dat, soort, dat soort systemen draaien ze. Mm. En voor, daarvoor, daar kun je dan weer software voor, gra zelfs gratis voor downloaden. Die gewoon gebruikt worden om, uh, om bijvoorbeeld uh, accounts van willekeurige uh, sites te kraken, zeg maar. En uh, wat, wat ze doen is dat um, ze, ze zoeken gewoon een, de, ja, de account waar het ze om gaat, zeg maar. En ze proberen gewoon van die persoon zoveel mogelijk te weten te komen buiten Facebook om. En dat is mooi. Want uh, voorheen, want Facebook deelt natuurlijk ontzettend veel hè. Facebook ja. flikkert die gegevens van ons over het hele internet heen. Mm. En um, dus je kunt heel veel dingen van iemand ja, hier halen buiten Facebook om, Daar gebruiken dus. ze, ze ook de cookies voor hè, want mijn, ja. uh, mijn Norton virusscanner die uh, dat geeft ook niks aan dat een bedreiging is, want die cookies die volgen alleen. Dus ze kunnen op zich geen kwaad hoor. Maar ze kunnen zien uh, niet wat voor wachtwoord je hebt of wat je aan het uitspoken bent. Alleen ze kunnen wel zien. Het gaat er niet of als je porno zit te kijken, dat interesseert ze niet. Het gaat erom: wat voor producten bezoek je op internet. Uh, van uh, bijvoorbeeld zeg maar wat je, je, je denkt ik wil een nieuwe televisie kopen. Ik ga eens even kijken wat voor merken hebben ze, hoe goedkoop zijn ze of hoe duur. Of, of andere dingen weet je wel. En dan kunnen hun daar al zien waar jouw interesses in leggen qua koopgedrag. Daar gaat het hun om. Hè. Hun interesseert het niet wat zijn je, je vrije tijd op de computer. Maar gewoon om, voor de verkoop. En die cookies die ken je eruit gooien. Dus wat doe je Dan, dan ga je diep laten scannen... De snelle scanner haalt hij dan de meest gevaarlijke virussen eruit en de diep scanner haalt hij zelfs die tracking cookies eruit. Dus dan, dan weten ze niet uh, wat ze dan op dat moment allemaal bezocht hebben, snap je? Want hun, uh, kijk, er zijn zoveel miljoenen mensen die internet hebben. Denk je dat die fabrikant, of die je wil verkopen, maar geïnteresseerd is? Dat je naar porno kijkt, of weet ik veel. Of illegale handel, dat interesseert ze niet. Hun willen jouw koopgedrag uh, nagaan. Ja, maar het, het, het, het, wat ze bijvoorbeeld wel weer interesseren, is als jij in je vrije tijd veel fietst. dan krijg je hier namelijk uh, advertenties gebaseerd op, jou, op oh, jouw verbod. Ja, dat, dat kan zeg maar nou, uh, daar zijn ze wel, maar ik er zijn uh, er zijn um, uh, er zijn uh, als je met Firefox zorgt dus, en misschien als je ook wel voor is diezelfde add-on ook voor Chrome, je hebt bijvoorbeeld Lightbeam en dat is een add-on ja. en uh, die zorgt ervoor dat als jij het tabblad van Firefox uh, na, nadat, je vijf, of nadat je Facebook bezocht hebt en dingen gedaan hebt en je sluit dat tabblad Facebook blijft jou gewoon volgen waar je ook heen gaat ja, okay. en wat je ook doet want nou, dat klopt die, ook houdt ik die, mijn Facebook niet aan, als jij mij een berichtje stuurt of iets liked, dan zie ik ineens in mijn rechter benedenhoek zie ik, hé, hey, Jacco uh, Jacco heeft een berichtje achtergelaten, of een like, of wat dan ook, of iemand anders. Ja, als ik nou bijvoorbeeld iets van jou bezoek op Facebook, een foto bijvoorbeeld van Varkus, nee, of hoe noemen ze die wezen, die zwijnen, die je gefotografeerd had, en iemand eh, die, die lijkt ook dat ding, dan kan ik dat ook, dan komt dat ook bij mij ineens, Roep en ik, denk, oh, die heb een berichtje gestuurd. Oh nee, hij lijkt die foto van Jacco, omdat ik die foto ook bezocht heb. Snap? Ja, dat is heel irritant, is dat altijd. Soms wel, ja, soms zo. Dus maar, het lijfdeem is precies die... Perkt Firefox dus in. Dus die zegt van ja, je mag alles doen op die pagina van Firefox, maar verder dan dat mag je niet kijken. Mm. Weet je wel? En er zijn dus wel apps en er zijn, je kan het ook heel moeilijk gaan maken. Je kan wat ze noemen Firefox of je, ja, je browser gewoon Firefox welk keer mm. Ja, Maar zoals wij, in oude browsers kun je bijvoorbeeld ook in wat ze noemen sandbox draaien. Ja. En, en dat, dat, dat, dat is dus dat je. Dat je, je die je dus gaat surfen in een soort doosje en dat er niks buiten dat doosje kan, weet ja, je wel? Okay. Ja. Dus kom, kom je dan bijvoorbeeld op een site met een gruwelijk virus, mm -hmm. dan, raakt, dan raakt dat doosje geïnfecteerd, maar je kan je per se gewoon blijven gebruiken. Ja, oké. Okay. Zeg maar, dus dat, dat, zijn wel ideale, uh, dat zijn wel ideale dingen, zeg maar. Um, ja, Firefox is natuurlijk qua privacy en, en ja. Ze hebben een paar jaar geleden, vorig jaar of twee jaar geleden, hebben ze natuurlijk WhatsApp gekocht. En uh, dat hebben nu, uh, daar hebben ze nu eigenlijk heel lang niks mee gedaan. Ze hebben het gewoon gekocht en laten liggen. Mm -hmm. En gewoon, uh, gewoon niet aangekomen. Maar nu hebben ze het dus rechtstreeks gekoppeld aan hun eigen database. Uh -huh. Met als gevolg dat alles wat je nu in WhatsApp intikt, komt in de database van ja maar nou mijn, vijf, dus uh, als jij naar iemand af van uh, ik ga kijken naar een Suzuki auto ik noem maar wat, dan krijg je de volgende dag advertenties van nou, Suzuki Auto. Uh, weet je wat het ook is? Kijk als ik bijvoorbeeld naar de buienalarm kijk, want ik heb uh, buienalarm op mijn telefoon gezet. Die schijnt nog iets beter te zijn dan uh, de buienradar of weeralarm heet het weeralarm. Schijnt iets geavanceerder te zijn, maar ja, het kan wel eens een minuut of tien, als een dan komt, het tien minuten afwijken. Maar goed, je, je kan nooit iets su zuiver op de seconde uitrekenen. Maar um, als je bijvoorbeeld, uh, heb ik dan, als ik we het wel een beetje afgeloof, wat ik vragen houdt. Uh... Ik heb gehoord dat uh, WhatsApp, uh, Facebook heeft WhatsApp opgekocht. Dus wat ga je krijgen? Nu hoor je nog niet zo gauw lastig gevallen. Behalve dan wat jij zegt. Als jij WhatsApp van uh, een of ander merk opzoekt. Dan krijg je inderdaad reclame. Dat klopt. Ja, het nou, is een mensen. moment op... zo. Die... Dan, heb, dan als, jij, uh, als jij naar je beste kameraad WhatsApp zegt. Ik ga morgen ga ik een Philips tv kopen. Of Sony of nou, Huawei, hmm. weet ik veel wat. Ja. Dan, en dat is gewoon een appje naar je beste kameraad, maar is, er zitten kernwoorden in. En bijvoorbeeld tv ja, en een merknaam is een dingers. Dan krijg je de volgende dag advertenties van die tvs op je Facebook. Nou, dat is ja. Maar ik vind dat, ja, kijk, als er gewoon een kleine reclameblokje onderin zit, vind ik toch nog, nog niet zo heel erg. Maar ik vind het wel heel irritant eh, als ik bijvoorbeeld wat opzoek... Eh, en ik zie constant alleen maar reclames van dat bedrijf elke keer weer. Toen ik denk, verdomme, weet je? En, uh, en wat ik wou zeggen over die buienalarm, is, uh, er zit ook reclame onder. Maar ja, dat vind ik dan niet zo heel erg, weet je wel. Of, of het zou eigenlijk weer, weeralarm, weet je Maar dat vind ik niet zo heel erg. Maar ik bedoel, als ik iets opzoek uh, over, uh, weet ik, van, maakt niet uit wat... Dan mm -hmm. zie ik steeds weer reclame in Facebook zelfs. En dan denk ik zo de mythe op met die shit. zo weet je. Maar mm -hmm. ik heb uh, WhatsApp is opgekocht door Facebook. Dus wat ga je krijgen? Dan krijg je nog veel meer reclame op je WhatsApp. En daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Ik vind oh, dat, ze dat... hebben dit wel slim gedaan. Want dat, ja, het, dat, hebben, dat hebben ze twee jaar geleden. Maar ik vind dat dan wil ik er nog net ja. zo goed liever voor betalen zonder advertenties. Als ja, graaf graag is en ik word doodgegooid met, met reclames. Want dat vind ik ja, echt Weet je irritant. wat ik niet snap? Ja? Maar ja, ik, ik zeg wel, ik snap het niet. Maar ik snap het eigenlijk wel. Kijk, er zijn veel betere messengers. Je hebt bijvoorbeeld Wicker en je hebt uh, ja. Signal. Ja, maar weet je dat zijn, dat zijn wel. Dat zijn twee messengers. En die zijn, dat wordt ieder bericht... Wordt, militaire standaard encryptie toegevo toegevoegd, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat gaat van jou naar de ander. Ja, maar je hebt er niks aan. Want iedereen gebruikt WhatsApp. Ja, nee, dus je dat hebt, het is, zal wel beter en werken. werken en dat, en dat, en dat is inderdaad wat, wat ik wou zeggen dat is een kloot maar ik ga het ja. wel doen, ik ga message eraf flikken ja. en ik ga WhatsApp eraf flikken en ik ga, de meest populaire is Signal, die ga ik erop zitten en iedereen die met mij wil praten die gaat Signal maar op zijn mobiel zitten en zo niet, nou daar dan, dan praat maar niet, weet je wel mm. iemand, iemand moet ermee beginnen ja nou, of je moet er mee reclame mee van maken met met met op je Facebook ofzo, weet je wel. Of je kan het alleen populair maken door het op je Facebook te plaatsen, weet je Of je zoveel mogelijk reclame voor ze maakt. En als iedereen dat doet die in jouw contacten zit, dan gaan steeds meer mensen denken, hé, hey, daar zit er geen reclame op. En dan gaat het iedereen het doen. En dan is WhatsApp uh, die, uh, die, uh, die toedeloe. Sopper is gemaakt door een paar grozes die ook heel lang actief zijn ge geweest voor uh, Anonymous. En daar okay. zitten heel veel gasten bij die proberen om privacy een beetje terug op internet te krijgen. Dat is ontzettend moeilijk. Maar die hebben bijvoorbeeld een appje gemaakt en dat heet Redphone. Ja. En dat kun je gratis en voor niks uh, op je telefoon uh, zetten. Ja. En dan kun je dus ook... ...praten Met encryptie, dus je bent gewoon een andere ja, maar mobiel. Ja, doet uh, dingen ook, maar ja. En je, je bent gewoon, je kan gewoon, dus ik kan ja, gewoon, en je, en ik het, dus het gaat uh, allemaal niet werken, weet je waarom niet? De overheid, die wil dat alles, uh, kijk of ze moeten zeggen, een achterdeur, ze hebben geen zin, want dan is het ook minder veilig, dat hebben ze ook op tv gezegd, maar geef dan die gegevens aan de, de instanties. Dus uh, dat ze in ieder geval, als ze verdachte dingen zien. Dat ze daar mee kunnen luisteren of kijken, maar niet voor, uh, voor anderen dat uh, privépersonen niet uh, kunnen inbreken in jouw uh, dat ze stiekem mee kunnen luisteren. Het is, het is natuurlijk heel veel van dat soort gedoe is natuurlijk allemaal bullshit, want als jij, stel dat jij wat kwaads van zin bent, dan ga je het niet via WhatsApp doen, of je moet heel stom zijn. Nou, de mensen zijn gewoon stom, want uh, ze waren ja, zich klinkt. vaak vaardig, maar ik vertrouw ervoor geen meter. Dus zo vaardig is het nou ook weer niet. Nee, ik bedoel, dat, dat, dat, dat, dat, lijkt, me toch, uh, dat lijkt me toch niet echt, echt, echt slim om dat, uh, om dat via wat zo te doen. Wij, kijk, ja, ik vind, ik vind uh, ik, ik snap ze wel natuurlijk, want je hebt ook criminaliteit en. Uh, Terrorisme, ja, die, die, die daar misbruik van maken. Ik snap het ene kant wel. En ik vind het ook niet erg als ze mee... Want ik, ik heb toch niks te verbergen. Weet je wel? Dus van mij mogen ze meeluisteren. Maar als ik bijvoorbeeld een vertrouwelijk gesprek met jou voer... Over iets wat nummer niks... Geen gekke dingen zijn, maar iets vertrouwelijk, dat Hoeft niemand dat gewoon te weten. Alleen jij. Snap je wat ik bedoel? En dan heb ik het niet over uh, criminele activiteiten. Maar over gewoon privégevoelige uh, privé gevoelige zaken die alleen jou en mij aangaan. Weet je, maar ja, uh, <laughs> ik vind, uh, ja, dat gaat uh, zelfs de vaak niet aan vinden. Nou, ik heb niks te verbergen, maar, ik, ze, mogen gewoon heel, maar ze mogen gewoon helemaal niks van mij weten. ik, nou, ik, dus ik, ik is ik nergens voor nodig. Uh, ik ben vind... een vrij mens, ik heb recht ja. op mijn privacy. En maar, ik, man, vind ik, alleen... ik, ik, ik kies zelf wel uit aan wie ik wat bekend ben. Ik vind, ik vind alleen, ik vind, en dat vind ik ook met mensen aanhouden, want tegenwoordig wordt enorm op uitskleur gekeken. Dat is gewoon waar. Want ik, heb, ik ken jongens die, die worden vijf keer per dag aangehouden. omdat ze toevallig een andere huidskleur hebben. en hele dure auto. En dan denken ze dat kan niet. Nou, dat kan wel, waarom niet? Maar goed, dat vind ik een beetje dat vind ik al raar. <coughs> en, en aan de andere kant vind ik, kijk, ik heb niks te verbergen. Daar gaat het niet om. Kijk, ik vind als, als je echt iemand vreemd, vreemd overkomt. ze denken hé, we gaan hem eens via internet volgen, dat ze dat dan doet. Als iemand uh, in, ergens van verdenken, dan vind ik, dan moet het mogen. Maar als jij gewoon een doorsnijd burger bent en je hebt niks kwaads in de zin, dan mogen ze niet eens, uh, jou, uh, ze niks, uh, bij jou waar je te zoeken gewoon. Weet je, want het is met mensen aanhouden. Vroeger mochten ze je alleen aanhouden, als jij je uh, raar gedroeg. Nu, dan kijk ze, oh, dat is een bruine, die houden wel. Hè? Dat is een Marokkaan, die houden wel, Die blanken dan allemaal lopen. Zo werkt het nu, dat is gewoon waar. Ik bedoel, want ze hebben het nu over etnisch profilering. Nou, ik vind het wel, wel te vallen dat ze het de laatste tijd daar veel over hebben, weet je. Nou ja, kijk, uh, ja. Ik, ik, ik krijg altijd, uh, er is zelfs al een uh, anonymous heeft al een webpagina over gemaakt die heet Ik, ik Heb Niks te verbergen.nl. Mm -hmm. Ik krijg altijd gruwelijke jeuk van, van dat soort uitspraken. Want uh, als ik maar genoeg over jou weet. Ga ik gewoon dingen kopen op jouw naam, boeken, CD's. Ja, okay, maar dan, dan, DVD's. Dan, dan maak je misbruik van, van iemand uh, wat betreft aankopen. Ja, okay, om om de rekening handen? op een ander af te schuiven. Dus, uh, ja, dat ja, okay, wel, uh, maar het probleem is, die persoon wist zich daar niet van bewust. <laughs> nou, nou, ja, okay. ja, dan moet je natuurlijk aan de armbel uh, trekken maar van joh. Ik weet niet, maar er worden allemaal aankopen op mijn naam gedaan, maar ik weet van niks. Ja, je. dat is. De website die begint, altijd, die begint met een leuk stukje, ik zal het even voorlezen: um, Anonymous. Ik heb niks te verbergen, is de meest gehoorde uitspraak tijdens een gesprek waarin het gaat over privacy of privacy-aantastende maatregelen vanuit de overheid of het bedrijfsleven. De meeste mensen willen daar eigenlijk alleen maar mee zeggen dat ze gewoon niks op hun kerfstok hebben. Anderen zijn echt van mening dat ze niks van nergens nou ja, hebben. Hoe dan ook, het is een zeer gevaarlijke uitspraak. Want iedereen heeft namelijk nou wat te verbergen. Namelijk zijn of haar privézaken ja. of privéleven. Okay. Zo, zoals uh, inkomen, werk, medisch, medische gegevens. Ja, oké, okay, ja. daar heeft natuurlijk niemand wat mee te credit, maken. Ik heb het Maar als ik bedoel, dat zijn criminele activiteiten of zo, weet je. Ja, oké, okay, uh, maar daar staat het dus eigenlijk... Uh, Hoezeer de privacy in feite niet meer is dan een gevoel, is het wel een belangrijk gevoel. Het is een gevoel om de mogelijkheid te hebben om in vrijheid te kunnen leven. Om te zijn wie je bent, zonder controle van de overheid of het bedrijfsleven. Waardoor je niet geremd wordt om jezelf te vormen, jouw meningen te kunnen uiten En je creativiteit te kunnen ontplooien, zodat de complete mens van jou tot zijn recht kan komen. Zonder het gevoel van vrijheid kun je nooit jezelf zijn. Zonder privacy ben je geen volwaardig mens. Ja, ik ben ik wel met je eens En dan, uh, dan, dan krijg je zeg maar, daarna krijg je het verhaal van in de afgelopen 20 jaar zijn heel veel wat maatregelen doorgevoerd die een negatieve invloed hebben op privacy. Wat iedereen schijnbaar prima vindt, want er wordt niks aan gedaan en staan er staan nog steeds geen mensen te protesteren. Maar ze weten het gewoon niet. Ze gaan bijhouden, allemaal en vastleggen wanneer jij met het openbaar vervoer gaat. Dat is bekend. Je de, hebt de, de, die, die chipkaart. Er dus wordt bijgehouden wat je kocht. In welke winkel, wanneer, waar, ik ga je wel vertellen, ik, heb, ik had eerst een kaart die was niet anoniem, geen abonnement. Maar het was geen anonieme kaart met een fout daar oh. Want ik denk, als ik hem kwijt ben, kunnen ze in ieder geval geen gebruik van maken. Mits, als ze tenminste nooit worden gecontroleerd. Maar ja, je hebt altijd wel controle. Maar je bent niet anoniem inderdaad. Want ze moeten hem toch uh, je moet hem opladen via uh, je pinpas. Nou, en dan zie je je bankrekening nummer. En dan weten ze alsnog wie je bent. Dus ik ken net zo goed uh, anoniem of niet anoniem. <laughs> het maakt geen zak uit. Behalve als je een dagkaart koopt, dan ben je wel anoniem. Want die kan je gaan bij de chauffeur kopen met contant geld. Althans, hier in Den Haag dan. Of bij de HTM-balen uh, Hier in het Centraal Station. Dat is de enige manier om, om, om anoniem te kunnen reizen per openbaar vervoer. Mm -hmm. Want dan weten ze je bankgegevens niet als je contant betaalt. En je krijgt een dagkaart voor de hele dag, 6 uur of zo. ik kan ook steeds in de kast een anonieme kaart liggen. Ja, toen ik een keer gekocht ga, om een keer bij jou op bezoek te komen, en daarna. En dan ga ik vaak die kaart voor de wereld. En ik heb, uh, ik heb, uh, wat ook ik nou ik? zeggen? Oh ja, ik, uh, ik ga tot naar de ridderdag, hè, 24 uh, september. Dat is op een zaterdag. Uh, ja. En toen zag ik uh, zaterdag bij Albert Heijn, of was het nou vrijdag? Uh, vrijdag geloof ik. En ik zie voor uh, 34 zoveel, nee 39 zoveel... Uh, en als je dan een bonuskaart had, dan kreeg je hem van 15 euro, 14,95 of zo. Dan had je een, een dagkaart voor de trein. Mocht je door heel Nederland reizen, door de week van maandag tot en met vrijdag, vanaf 9 uur ochtends. Dan kun je dan uh, een hele dag uh, treinen. Je kan ook met de bus, je kan overstappen alles, je hoeft geen, uh, je kan ook de bus overstappen. En, uh, en uh, zaterdag en zondags, dan mag je de hele dag treinen, van ochtends tot zolang die trein rijdt, de hele dag door. Ik denk, hé, hey. ik denk, nou weet je wat, ik, uh, misschien ga ik morgen even kijken. En toen hing dat bordje er niet meer, even, toen ik vanmiddag naar Albert heen ging. Ik, mm, ik ga het toch even vragen voor de zekerheid. Ik moest toch checken hebben. Ja, ja. En, uh, en ik uh, zeg ze: Nou, zeg ze, zeg, ik ga even voor je kijken of ik ze nog heb. En ja, hoort ze er nog één? En ik zeg: Zo, ben ik een spekkoper? Ze zegt ja, maar morgen krijgen we weer een nieuwe binnen. Ik zeg: Oké, okay, maar goed, ik heb hem in ieder geval. Want omdat ja. er, er stond bij, op is op, weet je wel. En uh, ik denk: Ik ga toch vragen. Nou, ik heb hem. Nog geen 15 euro. Nou dan stap ik hier op de tram met de Centraal Station en dan uh, bij Utrecht eruit, nou ja uh, de rest vind ik wel, want het adres uh, is niet meer bij uh, dingen in de tuin maar in een gebouw en dan kan ik s'avonds gewoon weer naar huis toe. Denk, nou is het dan mooi opgelost, geen parkeerkosten met de auto, nou, als ze benzine valt dan nog mee naar, naar heen en terug, maar de parkeren is hartstikke duur daar in, uh, in, in Utrecht. Dus nou, daar ben je nog duurder uit. En dan nou kan je met de trein, je kan op de bus stoppen tot eh, basisperkende voordeel. En ik dacht, nou, dat is voor die 15 uur Want ik zat er al aan te denken. Ik denk dat ik zo'n kortingskaart eh, ga nemen, weet je. Mm -hmm. En hij nou is geldig tot eh, 6 november of zo. Van 22. Nou, ik, weet wel dat, ik weet nog wel dat mijn ouders altijd zo'n kaart hadden. Waar ze in het weekend mee konden reizen ja. voor een prikking, weet je hè? Ja, joh. En toen hebben ja, ze dus op een gegeven moment, daar konden ze zelfs, dat ze allebei met pensioen waren, hadden ze geloof ik zelfs zo'n kaart waarmee je een gratis reisje kon maken ofzo. Oh, dat is normaal, maar ja. ook dat mijn moeder dat ook heeft geloof ik. Nou, hij ze wel niet meer zoveel, omdat ze natuurlijk uh, oud is, maar toen ze nog zo in de zeventig was of in de zestig, en dan zegt ze ja, toen heb ze op een gegeven moment de auto weggehaald, die heeft ze pas 55 jaar geleefd uit gehaald, de rijbewijs. En toen ze vijf, zes en was, toen dacht ze, ik ben wel gek. Even, uh, ik krijg overal korting als ik met de bus en de tram ga. Waarom zou ik een auto uh, houden? Dat is de autootjes je hebt toch nog tien jaar auto gereden. Dik tien jaar. Ik zat even dat verhaal, verhaal nog even door te lezen. Ja? Uh, ik zal dat dus even delen. Dat gaat dus over die, over die kreet van, ik heb niks te Bear en waar ja. zit internet. Uh, vorig jaar, zijn er 2 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van identiteitsverhouden? 2 miljoen, en... dat is erg veel, joh. ja. ja en met... 17 miljoen uh, inwoners, dat is echt veel. Waarvan, uh, uh, even kijken, 2 miljoen Nederlanders, dat laat het ministerie van Binnenlandse Zaken okay. en Koninkrijksrelaties weten. De schade in totaal voor die mensen liep op 350 miljoen. En weet je wat je ja. ook mee moet oplossen? Nee, Dit is vanaf 2007, toen het begon dat mensen begonnen massaal gegevens en, en de internet te gebruiken en alles te delen, maar is dat, staat dat, die tellen nu al op 2,8 miljoen. Ja, in totaal vanaf 2007 dus. Ja, en er staat dat als, uh, bijvoorbeeld als skimmen, het hele uh, financiële, in, het skimmen van een bankpas, het skimmen van uh, creditcards. Zit daar voor een groot deel bij. En het zit in heel veel van die gevallen. Um, ze hebben mijn. Dat pas, ik burgerservice nummer gehackt. Ze hebben, het burgerservice ja. nummer Weet je, als jij je, als je, als je identiteits uh, uh, moet kopiëren. voordat je dat doet. je paspoort of je, of je ID-kaart of je rijbewijs. plak altijd je burgerservice nummer af. Ja. Want dat gaat ze niks aan, dat mogen ze niet eens hebben. Kijk de verzekering en de bank wel. Dat zijn uitzonderingen en, en uh, uh, rijksinstantie, de gemeente, die dan wel. Maar particulieren, voor de rest, buiten banken en verzekeraars, nooit geven. En oh. als ze zeggen, nou, dat kan niet, nou, dan, dan niet. Dan krijg jij ook mijn ID-kaart of mijn paspoort uh, niet, althans de kopie ervan. Want dat mag nog niet eens. <laughs> Want, nee. dat, weet je wat ook is, als jij bijvoorbeeld daarvoor mensen huiverig voor digi-D, hoe noemen ze dat? Digi-D-dingen, uh, waar je digitaal uh, aangifte kan doen, noem maar op. Nee. Als ze dat hebben, jij moet bewijzen dat jij die persoon niet was die. Uh, want ja, ze kunnen uh, zelfs belastinggeld uh, over jouw rug terugkrijgen, wat eigenlijk van jou is. Ja. En ze, ze nemen je persoon, uh, je, je, jouw uh, persoon uh, over administratief gezien. Klopt. En uh, als ze dat hebben, dan ben je gaan het aarsen. Dan moet je echt met, met tastbare bewijzen komen, dat jij dat niet was. Ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ja, er zijn dus echt mensen die gewoon Rand, Daarvoor wil ik ook geen DigiD hebben, want ik wil gewoon mijn identiteit, dit is mijn ID-kaart alsjeblieft, u kunt zien dat ik dat ben, en maar via DigiD, iedereen kan onzichtbaar fraude plegen, daarmee, mm -hmm. en, en dan weten ze gelijk al, al uh, je, je adresgegevens, je bankgegevens, kijk, uh, voor de overheid uh, vind ik het niet erg, erg. maar niet voor uh, de rest, uh, nee. Een kopie, ja prima, maar plak eerst even mijn uh, burgerservice nummer of. <laughs> en het laten slingeren. Hè? En als je hem niet nodig hebt, ook niet meenemen. Ja, idee moet je altijd wel bij je hebben, maar als je geen auto hoeft te rijden, dan, je rijdt wel lekker thuis of je weet niet veel, wat voor dat soort dingen. Nou, we hebben heel veel dingen, bijvoorbeeld afsluiten van, van een mobiele telefoonabonnement. Ze hebben ook altijd van: we maken even een kopie van je, van je pas. Ja, uh, uh, hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. En als ze, als ze zeggen van ja, maar het moet, dan zeg ik ja, prima, dan ga ik naar een andere winkel. Nou, ik moet je zeggen, ik heb een abonnement uh, bij Hollandse Nieuwe, dat mag iedereen weten. Ik heb me ook niet hoeven identificeren, alleen mijn geboortedatum en mijn naam en mijn de, de, de, de adres. Ik denk dat ze zo ook wel zien dat alles klopt. Want vaak mm -hmm. als je belt, vragen ze wat is je huisnummer, je postcode... En dan, als dat, als dat klopt, dan klopt het. En ja, Iedereen kan wel zeggen: ja, het klopt. Ook al ben je het niet. Maar goed, ik bedoel, ze vragen toch steekproeven uit je geboortedatum en je postcode, weet je wel. Maar ja, weet jij dat toevallig van een ander? Ja, dan, dan kan je inderdaad de kluit blazen. Dus, als zodoende en de computer zien zo aan je code, of aan je postcode en je huisnummer, oh je woont in die en die straat. Ik zou even sterker zeggen, ik heb een keer als proef, dat is jaren geleden, had ik eens een, een, een kaartje naar mezelf gestuurd, zonder adres, alleen de postcode en uh, mijn huisnummer. Ik gooi hem op de bus en ja hoor, de andere dag lag hij bij mij op de deurmat. <laughs> Dus je kan uit gewoon, uh, je hoeft niet eens een naam in te vullen, gewoon 2588 EG. Uh, en niet eens Den Haag erbij, alleen het huis nummer 56 of zo, zeg maar wat. En uh, nou hoor, daar komt het gewoon aan. <laughs> Want die scanner van, van de post, die sorteert dat om, om die brief in de juiste adresvakkie te krijgen. Want dat gaat tegenwoordig natuurlijk, zoals je weet, allemaal automatisch, het sorteren van de post. Een briefpapier. En uh, dat komt voor zelf in het juiste vakje uh, terecht. En de postbode die, die hoeft het volgens mij niet eens meer op volgorde te leggen. Dat is wel, die hoeft het alleen maar in zijn zak te stoppen. En, of in zijn tas en uh, zijn karretje of wat dan ook. En die brengt het bij jou uh, in de brievenbus. Oh ja, ik zou jou een tip geven. Als jij nou bijvoorbeeld niet meer kan uh, bankieren via internet. En je, en, uh, je wilt bijvoorbeeld van telefoonnummer veranderen. Dan hoeft dat niet meer via internet, dat kan nog wel. Maar dan krijg je je inlogcode pas vijf dagen later. Uh -huh. Nou, ik heb dat ook gehad. Ik heb zoals dus, je weet een nieuw telefoonnummer. Dus ik eh, aangevraagd. Nou, dat heb ik, godverdomme, eh, na zeven dagen nog niks binnen. Ik denk, nou, weet je wat, ik ga verbellen naar de ING. Ja, nou, meneer, u kunt ook uh, gelijk laten doen. Ik zeg, maar, oh, kan dat dan? Ja, dan moet je naar een ING-kantoortje gaan. En, doen, en dan moet je alleen wel je ID-kaart en je bankpas meenemen. En dan wordt het zo geregeld, kan je meteen op uh, weer via internetbankieren. Zo, dat wist ik niet. Maar wat heeft je telefoon met internetbankieren te maken dan? Nou, je moet toch je inlagcode hebben om iets te storten. Als je bijvoorbeeld gaat betalen via internet. Oké, okay, ja, ik heb geen internetbankieren toch? Dus. En dan, uh, en dan uh, stort je bijvoorbeeld 25 gulden naar de krant of zo, zeg maar wat. En dan word je, krijg je een klein sms'je over jouw mobiele nummer. En dan moet je die code in dat sms'je op je computer invoeren. En dan wordt de betaling afgerond. Oh. Want als ik natuurlijk een ander nummer hebben dat ik dat liever allemaal op één telefoon hebben. Oh, je hebt, He? je hebt niet meer zo'n scanner of zo. Je hebt niet meer zo'n scanner. Scanner? Ja, vroeger had je dat zo'n apparaatje. Dat moest je aan je computer hangen. En dan. Uh, dat, daar kon oh, dan dat, was dat niet Magir ofzo? of zo? Nee, de Rabobank heeft ook zo'n apparaatje. Die heb ik hier nog ergens liggen in een oh. zo Zo'n apparaatje, die moest je aan de USB-poort van je computer hangen. Oh. En dan um, kon je bij internet internetbank hier. Oh, volgens mij is dat dat soort gierotel wat je toen... Dat is een beetje het begin, hè. De jaren tachtig was dat al. Oh nee, dit is, gewoon zou nieuw, kunnen, hoor. dit is gewoon een nieuw kastje. Dit krijg je op het moment bij de Rabobank. Oh, Oké, okay. ja, dat, dat wist ik niet. Maar, maar het is heel eenvoudig, hoor. Ik bedoel, uh, <coughs> En, uh, dus, uh, dus, gewoon, uh, je, je, je doet een storting. En dan krijg je piep piep en sms'je Die code voer je dan weer op je computer zelf in. En dan, dan klik je op betalen en, en de betaling is afgerond. Je kan ook zeggen: van Nou ja, ik wil pas uh, maandag storten. Dan klik je 29-2016 in. En dan wordt die pas morgen overgeboekt, zeg maar, weet je, Of een week later. Dan kan je dan zo precies invoeren. En dat is verrekt te handig. Ja, nee. ja ik, niet, ik zit bij de Rabobank zo, maar mm. ik heb er nog nooit mee bezig gehouden eigenlijk. We krijgen nog gewoon bankafschriften dan via de post? Ja. Ah, oké. Okay. Nou, ja, ja, wij kunnen het ook wel krijgen, maar dan moet je ervoor betalen tegenwoordig. Bij de... ja, ja, ik ook. Vroeger was het gratis. We waren zo blij dat ze. Ja, bij de Gira was natuurlijk een staatsbedrijf toen, dus ze kostten het daar normaal niks. Alleen hadden met die parses toen het werd geparticuleerd en moesten ze ervoor betalen. Het enige wat gratis is, is je spaarrekening. bijvoorbeeld de ABN AMRO, of waar de Rabo een spaarrekening open. Die is gratis, maar je stort rekening. Waar je je salaris op krijgt, dan moet je betalen. En de parses moet je betalen tegenwoordig. En ze zeggen, ja, het wordt allemaal goedkoper. omdat internet kost geen papier minder personeel. En nog moet je betalen. Nee. En in het begin zei ze, ja, dat is goedkoper. Nou... Maar ja, je hebt trouwens zo'n appje van al die banken, dat je het helemaal per telefoon hebt. Ja, nou, dat is het enige, dat dus wat ik juist niet wil. Want dat vertrouw ik. ik, niet dat ik de bank niet vertrouw, maar stel dat er iemand op afstand, ja, op telefoon zitten. Uh, want uh, ik ben ook heel voorzichtig met, uh, met uh, open wifi aan, uh, verbindingen. Daar ben ik ook heel voorzichtig mee. Ja, nou, uh, dat, dat, dat is een tip die kreeg ik van iemand die zelf een beetje in, in zo'n hackerswereld zit, zeg maar. Mm -hmm. En die gaf mij ooit, ooit de tip, op het moment dat je de deur uitgaat thuis, nou ja. zet, zet je wifi uit van de dingen, weet je wel. Je hebt van, uh, boven in je mobiel... Ja, cool. boven je mobiel, en, en, en, dus, ja, jij hebt een Samsung, ik heb een Samsung. Ja. Als je, als je naar, van boven naar beneden scrolt, dan krijg je zo'n menuetje. Ja, cool. en, en het meest linkse daarvan ervan je je wifi. Mm. En die staat bij de meeste mensen, staat die standaard dus aan. En dat is wat dus gewoon zei. Op het moment dat je de deur achter je dicht doet, zet die uit. Je klikt erop, dan gaat die uit. En als je thuis komt, dan zet je hem weer aan. Ja, nou, maar weet je wat dat is? Kijk, die open wifi. Uh, dat is als je zelf op die wifi-verbinding gaat, hè? Ja, oké, maar kijk. Als, nog... jij, als jij gratis. Als jij gewoon uh, de wifi aan hebt staan. en hij gaat terwijl je gewoon door de stad loopt. gaat hij voor naar zijn de, de gratis ja, Wifi. Ja, oké, okay, maar bij mij niet. Bij mij gaat hij alleen bij Sigo. Okay. Omdat ik, ik heb natuurlijk een Psycho-abonnement. Maar keuze. als jij bij de. Bij en dan gaat hij vanzelf. Ik wel, hij doet het wel bij een open wifi. als ik hem zelf aanklik. Toch ja, die... ding, maar het is ook zo dat als jij met je, met je wifi gewoon aan hebt staan op je mobiel en je loopt nou, zeg maar een McDonald's binnen, dat hij automatisch uh, uh, verbinding maakt met het netwerk van McDonald's en dat hij dus niet eens op een toestemming vraagt. Oké, okay, ja, maar als ik het zou weten zou ik hem al vo voordat ik die winkel binnen loop uitzetten, want... Want uh, weet je wat wel is, kijk, als ik uh, mijn wifi uitzet, dan gaat hij automatisch naar mijn provider. Mm -hmm. Ja, dat dan nou, dan, dan is wel zo. In, dat van, zijn in, da in dat soort zaken, zeg maar, bijvoorbeeld... een, een een, een, ja, hè, zoals een, een McDonald's of een Starbucks of een uh, gratis wifi bij, bij, bij andere winkels. Ja, hè, ik maak bij jou, al je maakt het totaal geen gebruik, gebruik van. Ik vertrouw dat die gasten voor geen mee, mee dan, want ik krijg je dan morgen allemaal reclame van de McDonald's op je telefoon. Nou, ze kunnen van mij een reetketelsteen krijgen. Oh, dat, maar dat, het, het grootste probleem... Zelfs de gemeente ik niet de gemeentewebsite. Gemeente het, het zijn de favoriete doelwitten van hackers, hmm? dat soort zaken. Nee, je dan maar bedoel... Niet het is toch om, toch om dingen van jou te weten te komen. Ja. Nee, voor De reclame voor de, voor de business. Weet je, kijk, als je er zelf van kiest. Van joh, jij gaat bijvoorbeeld bij McDonald's een broodje eten. En er zit op de, op de kassabon, als je wil, eh, op internet. Dit is de inlogcode. En dan kan je gratis wifi. Dan denk ik, oké, okay, dan kan je ja of nee zeggen. Ja. Maar als er zo'n winkel binnenkomt en ze kunnen gelijk weer je telefoon kijken, van hé, hey, oké, okay, dan krijg je zo ook zo'n cookie, zo'n 3 cookie koekie. En dan weten ze gelijk van hé, hey, die komt vaak bij die, uh, hey, hij is daar geweest bij McDonald's, hij is daar geweest bij McDonald's. Hup, heel kip, hamburgersmenu, van nu voor die en die prijs staat er ineens, dus ik denk, voor joh, wat kan hij nou verschillen, weet je. Dat komt dan ineens op die telefoon dus staan of zo, zeg maar wel. Maar daar zit ik helemaal niet op te wachten. En ik vind mensen, wat dat betreft, zelf de keuze moeten hebben: aan of uit. Op. En uh, of uh, ja, je krijgt toch wel, want mensen zijn zo uh, slim tegenwoordig, dat, uh, dat vinden ze wel weer. Kijk maar naar die ad-blokkers bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb een keer een nadeel gehad met die altblokkers... met mijn andere computer, die van jou was dat geloof ik. Toen had ik de altblokker aan gezet. Dus ik moest elke keer uh, cookies accepteren. En als je die niet hebt, wordt die cookies automatisch... Uh, dan kan je gewoon makkelijk een site op. En bij sommige websites word je gaan geweigerd... als je cookies niet accepteert. Heel raar. Dan zeg ik toch wel, ja, ik, denk, ik, ik, ik kan er toch wel vijgen met mijn Norton uh, virus scanner, dus... Maar goed. <laughs> maar de gemeente. Ja, zei ik toevallig taas, straks tijdens ja. het, uh, het gedeelte dat we nog met de microfoon lieten pielen. Uh, hoe heet dat? Dat uh, zei ik, uh, zei ik dat toevallig al. Ik heb uh, mijn uh, G-Data antivirus weer verlengd. Dat oh ja. is zowel voor mijn mobiele telefoon, de tablet, als de computer. Want oh ja. als je G-Data koopt, mag je het voor tien apparaten gebruiken. Ja, arbeid ja, zou zo raar uh, vinden. Maar nou, raar vond ik dus dat hij ja. dus niet al. Op een gegeven moment was het gewoon van. Uh, ja, hij is verlopen, weet je wat? Toen was het al zover. Toen was hij al een dag verlopen. Mm. En ik had gewoon verwacht dat hij in de dagen daarvoor ja. iedere keer al melding zou maken. Van denk je er aan? Hij verloopt binnenkort. Maar dat deed hij dus niet. Maar wij dat zou zo, zo raar vinden. Met Noordrom vind ik zo raar. Ik heb ook voor tien computers. Maar ik dacht, nou dan kan ook iemand met tablet, doet het er ook op. Nou is dat al een Windows versie, gewoon normale Windows dan. Mm -hmm. Maar uh, Windows 10, hij doet het perfect. Hij doet het op deze computer waar ik nu op werk. Op die van jou doet hij het fantastisch. En, uh, en ik heb hem op die Samsung. En daar werkt hij niet. Dan moet ik echt uh, een, een mobiele, voor mobiele telefoons doen, zeg maar. Ah, okay. en die kost ook nou, wel, wel 34 dat... euro per jaar. Oké, okay, ja, ja. ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja, ja dat is vervelend. Ja, maar ja, ik wil hem toch beveiligen. Want eh, ze kunnen zelfs wifi dingen beschermen. Hè, voor als je open wifi weet ik veel wat. Mm -hmm. Want bij de gemeente, als je bij de gemeente haast, kun je ook gratis internetten via de hotspot van de gemeente. Alleen hoef je alleen oké okay in te drukken. zie zien een website en als je dan van de gemeente klikt op oké okay, en dan kan je gratis internetten. Nou... En zelfs dat vertrouw ik niet hoor. Dat is toch een overheidsinstelling. En dan weten ze precies, oh ja, heb ik hier een paspoort, oh, daar is geweest. Dan weten ze ook, toch wel omdat ze natuurlijk een paspoort aanvragen. Maar dan weten ze gelijk hoe vaak je daar geweest bent. Dat zien ze aan de IP-adres van je toestelletje. Dan zullen ze er wel niks, niet veel mee doen. Maar ik weet het allemaal zo net niet. Want uh, ja, ambtenaren zijn ook mensen hè. Het zijn net mensen. Het zijn net mensen. <laughs> hey, wel, ik ga want Het, het okay. is morgen heel veel contact met Wekker gaan om half vijf. Dus, Oké. Okay. Uh, nou, uh, dus ik, ik ga hem zo ja, uploaden. Bedankt, bedankt, luisteraars. Jo. Voor degenen die nog gaan luisteren en die, die dit terug gaan luisteren, hartelijk bedankt voor het luisteren. terug. Je he. kan op de, op de, de Tumblr van um, Fama Radio. Nee, niet Fama, ben jij bij laat. Ach, godverdomme. <laughs> Aloha, Aloha Radio. Dat is ook jij dat hè? Op de tondelen van Aloha Radio... Hallo, ha, radio, tumle. kun je onder de podcast, kun je een berichtje kwijt. En dan kun je ja. zeggen, ik vond het leuk, of je kan zeggen, ik vond er geen klote aan. Je kan Gaan. zeggen van, wat de leuke gasten, of zijn die gauzes wel goed wijs, waarom zitten ze niet vast in een gekke huis. In ieder geval, je kunt er van alles onder zetten, ik zou zeggen, doe dat. En, uh, ja jongens... Uh... Oké, okay, nou jullie kunnen ook naar de Twitter-account. En uh, even kijken hoor. Wat was het Twitter-account ook weer? Poeh, Dan zit ik even te denken hoor. Nou ja, weet je. Um, uh, goed, nou laat maar zitten. We hebben Twitter ook. Maar. Uh, onder mijn eigen naam. Maar goed, het is nu niet zo belangrijk. Oké hey mensen, we gaan afscheid van jullie nemen, dit was Aloha Radio, voor de podcast van zondag 28 augustus 2016. En jullie kunnen de hele week en de hele maand en het hele jaar, misschien over 30 jaar, nog terugluisteren. Dus zou zeggen bye bye en Jacob bedankt. Oeh. Okay.